Goedenavond, ik ben Stef Bandstra en dit is het nieuws van NWS op 3. Het kabinet gaat meer mensen aannemen om de toeslagenaffaire te behandelen. Dat staat in een brief die in handen is van mijn collega's van Nieuwsuur. Met het huidige tempo kan de afhandeling van die affaire tot 2030 duren. En om er dus wat vaart achter te zetten wil het kabinet meer mensen aannemen... en voorkomen dat medewerkers vertrekken. Nederlandse universiteiten kunnen maar lastig gevluchte wetenschappers uit Oekraïne helpen. Komt doordat het ze moeilijker wordt gemaakt door allerlei regels. Universiteiten riskeren een boete van de Belastingdienst en ook van de Arbeidsinspectie. Als ze die slimme Oekraïners aan een baan helpen, is nu nog maar in 13 gevallen gelukt. En Duitsland en Polen doen het bijvoorbeeld een stuk meer. En er wordt steeds meer bekend over de zaak tegen de voetballer Dani Alves. De Braziliaan zit sinds vrijdag vast. Hij zou een vrouw hebben verkracht in een club in Barcelona.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 Ook al, is, ook al is, heb je het over een hele rijke speler. Zij wil vooral zien dat hij voorlopig toch echt vast blijft zitten. Daniel Alves speelde tot 2016 bij FC Barcelona. En het gaat het plastic probleem denk ik echt niet oplossen. Maar handig is het wel. Je hond trainen om plastic flesjes en ander rommel op te ruimen. De Westlandse Tino die kreeg het voor elkaar. Op die manier houden Tino en zijn hond Bavo stukken tuinbouwgrond vrij van afval. En dat wilde het baasje graag laten zien aan de verslaggever van Omroep West. Ja, wat ik mooi vind om... Uh, om, om zo'n tuinbouwgebied uh, bijdragen aan te leveren. En dat we dat schoon kunnen houden. Ho, ho. Ja, kom maar. Is dat hij daar nou? Ja. ja. We zijn nou helemaal uh, lekker bezig. Dat is een beetje over de top. Maar laat dat eens los. Kom op. Ja, zul je net zien. Komt er een verslag, even kijken naar je slimme hond. Neemt hij geen plastic, maar een halve boom mee. Nou ja, volgende keer beter dan. Kom maar voor. Goed zo. Dat is braaf, man. Oeh, grote jongen. Het weer vanavond en vannacht bewolkt en droog. Morgen weer een grijs dagje met zo nu en dan wat zon en een graad of twee. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Nog één file op de wegen in onze regio op de N247 Amsterdam-Horn. Bij Broek in Waterland, drie kilometer met vijf minuten vertraging. Tot zover de verkeersinformatie.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 snel gaat dat met die nummers van Hoefs tegenwoordig. Twee minuten hooguit en dan heb ik hem nog niet eens helemaal goed afgeknipt met deze versie. Dus dat moet ik ook nog even doen. No Accident is de nieuwe single. Die hebben ze gewoon stiekem ergens uitgebracht vorige week. Vlak voordat zij ook een showcase gingen doen in Groningen. Ik weet niet precies waar ze dat hebben gedaan. Volgens mij ook bij Pingwing Radio. En ik weet niet of dat ook bij de drie gezusters is. Want dat was toch wel een beetje de Zenuw Centrum, wat betreft de showcases die, die daar uh, de lucht in gingen. Of in ieder geval online, want Pingving Radio schijnt een online uh, station uh, te zijn. Maar Hoefs uh, liet ook weer duidelijk van zich horen. Volgens mij war, war dat ook, uh, was dat ook denk ik een korte optreden. Want ik denk met zeven nummers uh, ben je binnen een kwartier wel van het podium af. Maar goed, uh, we gaan uh, nog even een uurtje Alternative FM doen. Ruimbaan ruim baan straks maken voor collega Marcel van Kaak, die ga ik dus ook in levende lijve nu treffen, want ja, die uh, is straks tussen 9 en 11 met Play Loud. En ik uh, ga toch ook weer de mensen verwelkomen die net naar Roy draai door, hebben zitten luisteren bij de lokale omroep van Volendam en Edam. Want we kunnen moeiteloos uh, weer uh, terug uh, naar uh, deze fijne zender. En daar heb ik nog uh, stevig materiaal liggen hoor, vrienden. Want dit is ook een band uit Amsterdam. Met toch een puiken songwriter in de persoon van Mariscal Jelling. Hier is Von Vee met Undecided. Amsterdamse band. Marathon heet ze. Je vindt ze onder Marathon AMS. Want dat uh, is dan wel gebruikelijk als je dat uh, doet. Want uh, als je marathon op uh, zich gaat intikken op de, de sociale media... ...dan kom je met allerlei marathons uh, van Amsterdam, Rotterdam en dat soort zaken tegen. Gaat niet opschieten. Um, uh, dat was Mosquito Vlies. En bovendien maakt daar K.J. Koopmans uh, deel uit van die band... Dat is uh, wel heel erg leuk, want dan zit ik op een gegeven moment ook weer even te luisteren vind ik bij een van de collega's. En dan hoor ik ineens, hey, die hebben wij uh, ooit uh, gehad onder KY. Maar hij is dus ook een van de, de belangrijkste mensen binnen deze Marathon Dus um, daarvoor hoorde je Von V met Undecided. Nou, um, uh, als je dit hoort uh, op donderdag, dan zit je dus in het laatste uur uh, te luisteren, hoor je mijn stem... Maar ik ben er niet op dat moment. Want normaal gesproken zitten we dan op de donderdag. Maar nu even niet. En dat heeft uh, alles te maken met uh, de Rob Agda-woord. Die op de dag dat dit wordt herhaald is begonnen. En dat uh, gebeurt dan met de eerste voorronde. Maar goed, uh, zo is het uh, nog niet. Want het, uh, as we speak is dit uh, maandag uh, 23 januari. Wel vooruitlopend op iets wat nog gaat komen. Want op 2 februari gaan zij een nieuwe EP releasen. Ze hebben daar al twee singles van vrijgegeven. En de rest, die moet je op 2 februari bij de Sinatol zelf maar gaan bekijken. Is uh, nog een herkansing mogelijk hoor jongens. Want op 11 maart spelen ze gewoon in de thuishaven. Namelijk de Piers in Volendam. Ik heb het over Volendamstrots, Lorem Ipsum en Lessons in Living. Onlangs van uh, dit luidruchtige gezelschap is een EP verschenen. Bravado. De band komt uit Rotterdam. En dat zal collega Willem de Waard wel uh, zeer bekend in de oren klinken. Want uh, dat zal hij hoogstwaarschijnlijk ook wel op die zaterdagmiddag... in Zwaardvis bij Radio Kapelle tussen 12 en 2 uh, wel hebben laten horen. El Vatso met Do Our Dread. En uh, volgens mij staat hij ook op uh, die EP. Uh, Rotterdamse band, ja... Uh, daar ontkom je niet aan. En als je denkt, uh, zitten we dan uh, nu al naar uh, Play It Loud te luisteren? Nee, dat begint zo dadelijk om negen uh, uur. Uh, ik zit er alleen uh, voor en ik uh, maak af en toe een beetje het uh, gras nog een beetje. Laura Mipsum heb je daarvoor kunnen horen met Lessons in Living. 2 februari, de officiële EP-release van uh, het uh, viertal uit Volendam. En 11 maart, dus kan je 2 februari, dit, heb je altijd nog de kans dat je ze nog uh, kunt treffen in hun eigen habitat. En dat is gewoon in Volendam in de piers. Uh, we gaan nog even door, want we hebben nog uh, twee nummers. En dan hebben we, zowaar, een live telefoongesprek hier in deze uitzending. Met Robert Landman, hij is van Gato Gato. Dus dat straks. Maar vooruitlopend op nog uh, meer nieuw materiaal wat uh, deze week gaat verschijnen. Van deze band. En die hebben al eens eerder meegedaan aan de Rob Hacken Award. Ik heb het over panda. Noir en nummer heet You Drunk Too. You Want To. In het vorige uur hadden we toch ook nog iets wat een beetje yes gerelateerd is. In de persoon van Pierenis van Leer. En nu is dit instrumentale werk van Gato Gato. Maar ik weet niet of ik het goed zeg, maar we kunnen het meteen vragen. Want de man die achter dat project, of beter gezegd het muzikale collectief, schuil gaat, is Robert Landman. En die heb ik bij hem de telefoon. Goedenavond. Goedenavond, goedenavond. Ja, ik weet niet of ik het goed zeg, Robert. Dus uh, je, je mag mij eventjes uh, daar om de vingers stinken als het nodig is. Ik zeg gato, gato. Maar uh, is dat uh, goed, correct uitgesproken of is het dan toch nog anders? Nee, het is helemaal correct uitgesproken. En uh, misschien nog wel beter dan ik het zelf soms uitspreek. Oké, okay, ja, want, want ik zie dat dan uh, gewoon in de mail uh, voorbij komen met uh, G-A-T-O en dan gelijk daar vast... Kato, zoals je Kato van, uh, van Dijk schrijft uh, van uh, My Baby bijvoorbeeld, hè? want die heeft diezelfde voornaam. Uh, want dat uh, ja. staat er meteen achter uh, natuurlijk. Ja, het is eigenlijk ook een beetje geïnspireerd van, uh, eigenlijk het oorspronkelijk was het Kat Kat. Nou, kat Kat. Ben, uh, een grote liefhebben, maar dan ga je toch een draai eraan geven. Mm. Nou, en een beetje Spaanse invloeden, dan krijg je gato en uh, nou ja dan. Ja, dan hebben we ook meteen de naam uitgelegd van dit hele verhaal. <laughs> ja. <inderdaad. laughs> um, want uh, ja, jij, jij maakt uh, toch, ik, ik, dit is instrumentaal werk. Ben je ook zelf vokaal nog ergens uh, op uh, te horen? Want uh, dat, daar ben ik nog niet aan toegekomen, hoor. Je had gezegd. Nee, dat, het is nog niet, uh, het komt nog niet voor op, op het werk, maar ik uh, zit er wel te twijfelen. Je ja, bent dan nu alweer bezig met uh, nieuwe ideeën mm -hmm. om het toch te proberen. Ik, ja, ik vind dat toch wel een beetje. Uh, je kan ook gastvokalisten in invliegen, uh, vliegen. Hè? Dat kan ook. Ja, zeker. nou Mocht je nog uh, een goede tip hebben, dan. Uh, ik, zou, ik, ik zou gewoon uh, het materiaal eens een keer proberen te sturen naar diezelfde Berenice van Leer die wij hier eerder hebben laten horen. Dus ja, die heeft Jes uh, gestudeerd. Dus. Ik zou het uh, maar ze uh, een, uh, een poging wagen. Dan heb ik uh, na, natuurlijk ook nog uh, Lilith Merlo. Om maar even een naam uh, te noemen. Dus het kan wel, uh, kan wel even doorgaan hoor. Dus, uh, dus nou, dat... Kijk. <laughs> nou, dat klinkt goed. Ja, zeker. Ja, als het, uh, het is altijd de moeite waard. En uh, ja, ja. Als je weet, uh, ontstaat er wat moois. Ja, Lisetta Viva. Om ook nog even een, nog een naam erbij te noemen. Is uh, hier geweest. Deze Lisetta Viva. Dus, uh, dus ja, uh, die heeft ook een jazz-achtergrond gedaan op de hoge kunsten van Utrecht. Dus om maar even wat, wat zij stappen te nemen. Maar goed, uh, dit is eventjes, ja, dit is even een zijstop in het gesprek. Maar uh, daar, daar ben ik niet voor, want, uh, want ja, je hebt een album uitgebracht, uh, dat heet Jardin de Floor. Ja, dat klopt, dat klopt. Uh, het album uh, komt, uh, ja, wordt aanstaande woensdag uh, ja, gereleased. Ja. Yeah. Uh, dat zit eigenlijk ook de, uh, meteen uh, een live show aan vast bij Sinatol. Mm -hmm. En ja, ik had het al een tijdje alle, ja, de nummers gemaakt. En ik dacht, ja, het is toch wel leuker om er echt inderdaad een show van te maken dan het bijvoorbeeld gewoon online te zetten. En uh, ja, dat, ja, gewoon, ik, ik dacht het wel mooi om er een moment van te maken, want mm -hmm. ik heb hiervoor wel wat nummers ook gemaakt. En dat, nou, dat uh, ik ja, stond op Spotify te beluisteren. Mm -hmm. En nu dacht ik eens van... Uh, ja, laat ik ook eens proberen om het uh, ja, live voor het publiek te spelen. En kijken wat ik er zelf ook van vind. Want het is ja, ook voor mijzelf eigenlijk de eerste keer echt uh, optreden. Mm -hmm. dus, de, dus het is eigenlijk een beetje een muzikale verkenningstocht. Uh, en kijken hoe het publiek uh, reageert. Dat, dat is een ja. beetje de achtergrond van het hele verhaal. Ja, zeker. zeker dat is ook wel... wel... Goed, eigenlijk, ja, hoe, ja, hoe jij dat hoe je dat zo vertelt. Het is, ja. Inderdaad, het album, het, het kan, het, ja, richting, soms vragen ze wel eens, maar ja, wat is jouw ja, muziekstijl of je genre? Nou, wat je net draaide, dat komt dan, misschien wat je zeggen, richting de jazz, maar er zijn ook andere nummers op, weer richting het elektronische. Het is voor mijzelf ook eigenlijk een soort, ja, uh, op het album komen verschillende stijlen naar voren. En, uh -huh. Ja, dat is ook een beetje misschien waar ik nu ook sta van, ik ben zelf inderdaad ook nog een beetje aan het ontdekken van ja, wat, ja is er één stijl die goed bij me past of, ja, of, of, of zijn het meerdere of inderdaad die combinatie, juist ja, is heel fijn, dus ik ben heel benieuwd wat, uh, wat het publiek uh, ervan gaat vinden. Dus het is uh, min of meer experimenteel uh, wat je nu eigenlijk min of meer aan het uh, brengen bent? I ja, het is... Experimenteel het, ja, instrumentaal? Ja, dat wel. Alleen ik denk wel dat het. Het is ook weer niet zo. Het is wel heel. Um, ja, je, je kan de nummers, sommige nummers wel, zeg maar, plaatsen, denk ik, in een genre. Mm -hmm. um, het is niet dat je, zeg maar, in één nummer door verschillende genres gaat. Zeg maar, dat niet. Dat dan weer niet. Nee, nee, nee, nee. nee. nee um, instrument, instrumentaal is het uh, nu. Um, ben je ook min of meer eigenlijk muzikaal ook opgevoed? Of uh, is daar ook de belangstelling uit uh, ontstaan om zelf instrumentale muziek uh, te maken? Heb je dan in, in dat opzicht uh, ergens het uh, vanaf gekeken en denkt... Nou, zoiets wil ik ook wel doen? Mm, ja, het, eigenlijk inderdaad. ik ben eigenlijk zelf niet echt muzikaal opgegroeid. Zelf ik natuurlijk, ja... Muziek is natuurlijk wel een passie, maar... Hoe het eigenlijk is begonnen... En dat, dat, nou ja, dat ik hier al dit interview mag geven... Dat vind ik eigenlijk ook al uh, bijzonder. En dat ik nou, een show, show mag geven ook al. Maar, uh, of, nou, daar ben ik heel dankbaar voor. Het is eigenlijk een beetje begonnen... Uh, nou, ik ben eind ja, jaren twintig. En op, in mijn tijd kwam ook een beetje... De, de, de house muziek kwam ook wel op, zeg maar. Mm -hmm. En toen... Uh, ik kwam wel eens naar voren van ja van, de, van die jonge gasties die op een zolder uh, ja, muziek maken achter de computer en die dan uh, nou, bijvoorbeeld uh, opeens uh, nou ja, uh, een nummer uh, hebben gemaakt en uh, ja, dat het op de radio kwam. Mm -hmm. Dat is een beetje dat ik dacht van, oh nou ja, ik heb een computer thuis en nou, ik vind muziek heel leuk. Kijk, hoe, wat, wat kan ik ervan maken, zeg maar. Zoiets. Ja. Uh, uh, uh, en, uh, heb je zelf eigenlijk ook een muzikale achtergrond? Of heb je dat niet? Heb je hier gewoon nee. uh, een beetje zoals ze dat met een mooi woord, do-it-yourself? Ja, dat eigenlijk. Ja. Dus dat. dat is het ook van inderdaad, ik heb ook niet echt een, een netwerk verder. Het is gewoon, nou ja, zo is het. Je hebt het zelf ook al gemerkt... een te opstellen ja. en uh, kijken... Om... Ja, kijken waar het, uh, waar het eindigt natuurlijk. Hè. Ja, ja. Ja, nou, ja. Daar heb je dus nu... een, een radiopresentator... schuine streep redacteur uh, te pakken. Van, uh, ja. Zowel de... Uh, wij hebben dus als radioprogramma ook een website. hoor. Dus, uh, dus dat is dat de ene kant. En de andere kant is natuurlijk... het 3 voor 12 Noord-Holland uh, verhaal. En je komt toevallig uit Noord-Holland. En Dus ja, waarom hebben we dan nog een reden... om, uh, om dit te weigeren natuurlijk. Hè? Die ja, is er dus niet. Okay. Nee nee, nee, nee, nee. Nou ja, dat is heel mooi gezegd inderdaad. Ja. En, uh, dat, en uh, ik merk ook meteen ook uh, de mailtjes. Nou ja, zoals nu bijvoorbeeld, bij zien de tol en er zijn nog wat andere plaatjes ook, ja. ook waar ik nog mag spelen. En nou, net is jouw reactie van, nou ja, ik ken die wereld niet echt, maar nee. ik merk wel dat het je best wel toegankelijk is. En nou ja, als je dat, nou ja, dat is best wel wat gegund ook wordt, zo, nou, zoals nu weer. Ja, dat hoop uh, ik. Uh... Dus dat, ja, dus uh, ja, ik vind het gewoon heel leuk. En het, voor mij is het eigenlijk steeds een stapje verder. Van, nou, eerst, ik heb geen muzikale achtergrond, mm. kan ik een nummer maken? Mm. Toen was het, nou, als ik een nummer kan ik een album maken. En toen is het eigenlijk, kan ik het nou, online zetten. Dat is ook dan nu op Spotify, zeg maar. Mm -hmm. En nu uh, is de vraag, kan ik optreden? Dus het is voor mij steeds, uh, ja, eigenlijk een stapje verder gegaan. En dat je soms ook wel eens denkt van, oh ja, het gaat ook echt gebeuren straks. Dus ja, uh, ja wel spannend ook. Ja, ja, maar je bent niet de enige instrumentalist hoor in Muziekland. Uh, Lucas Schuurman is er ook één, maar dat is meer een, uh, iemand die op de elektrische gitaar het een en ander doet. En jij bent meer uh, met computers en toetsen, ben je denk ik, uh, bezig. Ja, dat is een beetje ja, jouw ja. het uh, verhaal. Maar dat zou natuurlijk ook best een hele mooie kruisbestuiving kunnen zijn. Hè? Dus jij met Lucas Schuurman uh, ook iets uh, gaan doen. Dat zou ook nou, kunnen. Ja, ik zit hier even ja. hard op te denken mensen, dus uh, ja, dat je ja. niet denkt uh, van wat is die koper nou allemaal aan het doen. Maar <laughs> Nee, ik vind het helemaal mooi inderdaad. Ja, <laughs> zeker, zeker. Ja. Um, nou ja, goed. Je zegt al, woensdag uh, komt hij uit. Het is vandaag maandag. En uh, de mensen die denken, maandag? Ik zit nu naar een herhaling uh, te luisteren op donderdag. Ja, dat is heel ingewikkeld. Ga ik je nu niet uh, verder uh, mee vermoeien. Maar nog één ding... Dan heb ik altijd een collega in het land uh, die ook op zaterdagmiddag een radioprogramma doet, maar dan bij Radio Capella. die zegt, zijn er ook nog digitale snelwegen geopend? Waarmee hij bedoelt, waar ben jij op te vinden? Uh, ik, uh, je hebt het, uh, ja, ja, ja valt het muntje? <lacht> ja, uh, uh, ik uh, op Spotify, uh, hm. als je dan uh, hoe je ook Kato, Kato, dus ja, ja ge eerst geef je dan een C op Spotify, dus op woensdag om 23 uur 23, uh, hm. ja, dat is ook het eerste nummer, de titel. Uh, dan is het daar te vinden en verder kun je ook, ik heb geen, geen social media, maar wel een website, hm. dat is dan gewoon www.kato.com en daarin staan ook de andere uh, optredens die nu gepland staan, dus ja. mocht je het een keer leuk vinden, nou, kom, uh, kom vooral wel lang. Ja. 25 januari in de Sinatol, mensen, woensdagavond. Hoe laat? We hebben eerst een, ja, een heel mooi voorprogramma. De deur gaan achter je open. Dan hebben we eerst om half negen Dina. Hm. Dan hebben we om half tien Tigo Ulta. En dan iets over tien, uh, ja, uh, ja, dan mag ik. Dus, uh, ja, Tigo Ulta past ook wel bij jou hoor. Ja, ja verklap ja. ik nu al. Dus uh, Tigo Uldhaar ja. is uh, wel degelijk uh, ook nog uh, wel, uh, wel, uh, wel een mooie plek om... Uh, ja, het is een uh, mooie, uh, ja, hoe moet ik het zeggen, opwarmer naar jouw optreden toe op die woensdagavond. Ja. Goed. Ja, nou, mooi. Ja, ja nou, ik, uh, uh, we gaan nog even een track uh, draaien van het, uh, van het album. Uh, hier is Sunflower van uh, Allemaal Gato Gato. Afgelopen vrijdag is deze single uitgebracht van Kind Human. En achter Kind Human schuilt Isabel van Beek... ...Tasting the Past. En er komt nog een aantal dingen van haar uit. Ik dacht een EP of album. En dit is een van de nummers die erop staat. Sowieso ook deze week. Want komende woensdag komt er werk van Gato Kato, Jardin de, Vla, de Flores... Jardin de Flores, moet ik goed zeggen. En uh, dat uh, is komende woensdag dus het uh, geval. Nou mensen, Marcel van Kuik entert de building. Dus die is inmiddels gearriveerd. Weer even wat rustig aan doen, want uh, straks wordt het al energiek uh, genoeg. Hier is Jacob D. Edward met La Belle Dame. Bowl. And the hyacinths were standing. in the sun Het is uh, dus even weer om even wat uh, rust in te bouwen. Want ja, straks uh, gaat het ook weer helemaal los hier uh, bij deze zender. Want uh, we hebben straks uh, Play It Loud van Marcel van Kuik. En die stond uh, al heel verbaasd te kijken van... Uh, ja, nou, hij wist het al van tevoren, maar het is toch even wennen... dat er iemand nu in één keer even een tijdelijk uh, voor hem zit... Uh, maar over een paar weken, dan uh, zei ik net tegen hem... dan is het weer een ingeblikte uh, geluid. Over Jacob die Edward uh, gesproken mensen... want uh, die had je net uh, kunnen horen, Label Dam. Uh, die is de eerstvolgende die op uh, een donderdagavond hier uh, live uh, komt uh, spelen. Als we weer naar de reguliere cyclus uh, gaan op de donderdagavond. Want uh, nu is het uh, voor een uh, week of vijf is het, uh, op de maandag. En daarna uh, dan gaan we weer gewoon vrolijk uh, verder tuffen op de donderdag. Jacob De Edward is 23 februari aan de beurt in een 3 voor 12 Noord-Holland vloedgolf. En dan komt hij uh, weer langs. En dat heeft ook een uh, reden. Want Threshold, dat is uh, de titel van zijn EP die nu aan staan is. Die gaat hij uh, dan uh, niet lang daarna presenteren. Vooralsnog is de datum gepland op 5 maart. Uh, zondag in de piers. Maar of dat uh, ook daadwerkelijk een harde datum is, dat weten we niet. Uh, dat, uh, dat hangt nog even van een aantal dingen af. Uh, maar heeft ook te maken met, uh, met de EP die, uh, die aanstaan is. Maar dat zal Alans uh, de weg zelf uh, wijzen. Weer Zandvoorts materiaal en dat is van Wendy Moore.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 I swear this will fix it Ooh.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 Dat was Wendy Moore. En ik ga zo naar huis om te kijken of, uh, of het water uh, is uh, gezakt in de kelder. Want dat uh, was uh, de afgelopen keer uh, was af, Ja, hier in aanloop uh, naar deze uitzending toe. Wendy Moore, Elixir. We gaan afsluiten met uh, Francis Albenbleek. En straks veel plezier met Play It Loud. Rose, Jane. My head is messing with my again. Surely reds brighter as was everything.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 Straight. I am, I am, I am, I am, I am, I am, a disappearing hue.